Goedemorgen, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de Oekraïnse stad Bagmoed is gevallen. De Russen zeggen dat ze de stad in handen hebben. Er wordt al maanden gevochten in Bagmoed. Er is nauwelijks iets van de stad over, zegt Oekraïne-redacteur Duk. Wat we op beelden zien is dat eigenlijk geen enkel gebouw meer... ...intact is. Uh, op satellietbeelden zien we ook dat alle daken kapot zijn. En een paar weken geleden heeft een, een gevluchte burgemeester van, van de stad... ...gemeld dat van de, de oorspronkelijke 75.000 inwoners... Uh, ...nog maar ongeveer 1.000 à 1.500 mensen over zouden zijn. Dat zijn dus echt de laatste mensen nog die echt niet weg kunnen, niet weg willen. Oekraïne heeft nog niet officieel bevestigd dat de stad in handen is van de Russen. President Zelensky leek te zeggen dat dat wel het geval is... ...maar een woordvoerder van hem spreekt dat tegen. In Bloemendaal aan zee is een strandtent volledig afgebrand. Vannacht brak die brand uit. De brandweer heeft urenlang geblust, maar heeft de Bloomingdale Beach Club niet kunnen redden. Hoe de brand is ontstaan weten we niet. Er is niemand gewond geraakt. Een vrouw die zei dat ze gestalkt werd moet nu zelf voor de rechter verschijnen. Ze deed alsof ze allemaal intimiderende berichtjes ontving van een man, maar eigenlijk stuurde ze die zelf. De man moest in 2019 een jaar de cel in vanwege het stalken. Het Openbaar Ministerie zegt nu dat dat waarschijnlijk onterecht was. Manchester City is gisteravond kampioen geworden van de Premier League zonder zelf te spelen. De winst van de club hing af van de wedstrijd van concurrent Arsenal. De spelers van Manchester City keken de wedstrijd thuis vanaf de bank. Oh, yeah! Ja, genoeg reden om te juichen. Arsenal verloor en daarmee was de winst voor Manchester City binnen. De trainer van Arsenal baalt. Een really sad day. And we lost the championship after het is de negende keer dat Manchester City de Engelse landskampioen is. Het weer in het noorden zonnig, maar in de rest van het land best wat wolken. Later op de dag trekt dat bij. Het wordt vandaag 16 graden aan zee tot 25 graden in het oosten. Vanavond is er dan weer kans op onweer, ook vooral in het oosten. En morgen ongeveer hetzelfde, maar iets minder warm. ZFM, verkeersupdate.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 En welkom bij ZFM Jazz op deze, op dit moment nog wat bewolkte zondagochtend, maar ik denk dat zometeen de zon wel door de wolken gaat schijnen. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Marbella, en also a special welcome as well for our English speaking listeners. Vrede week zondag 14 mei vond het laatste jazzconcert plaats van het twintigste seizoen van Jazz in Zandvoort. Vandaar dat deze uitzending als afsluiting van dit jubileumseizoen gewijd is aan muzici die de afgelopen twintig jaar bij Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht optraden. Ik begon deze uitzending met het nummer You Look Good To Me waar uiteraard de grondlegger voor deze concerten... Erik Timmermans aan de bas te horen is... samen met Johan Clement, piano, en Erik Koger, drums. Het was een live-opname van 21 oktober 2017... uit Societeitenvereniging in Haarlem... waar Erik ook een aantal concerten organiseerde. De titel van deze song, Yulu Look good To Me... Uh, is eigenlijk wel een van de herkenningsmelodieën uh, van het Oscar-Pietersen-trio. Het nummer was geschreven door Seymour Lefko en Clement Wells. En Oscar zette het in 1964 voor de eerste keer op de plaat. In de tweede uur, vanwege dit uh, themaprogramma gewijd aan Jazz in Zand voor 20 jaar, uh, komt dadelijk in uh, na 11 ook nog voorzitter Hans Reimers langs. Waar we samen even zullen terugkijken op 20 jaar jazz in Zandvoort. Het trio Lohan Clement, die u net hoorde, uh, speelde veel in de krocht. En uh, vaak uh, Johan als begeleider met Erik, of Erik Koger of Frits Lansbergen op drums. Maar twee keer in 2006 en 2017 was hij de leading artist uh, in een van de concerten. Leading Artist 2 die ik nu ga draaien was Vee Klaassen. Vee Klaassen die begeleid werd in dat concert in 2017 in de krocht... door Cor Bakker. Velen van u die de krocht regelmatig bezoeken zullen zich dat nog herinneren. Ik heb hier een opname van Vee van de cd Luck Child uit 2015... Waar wordt begeleid door Olef Poltsin op piano, Pieter Tiethuis op gitaar en Inkmar Heller op bas. Ook weer zo'n bekend nummer uit het repertoire: O Shannon Doa. O Shannon Doa. heeft deze vrouw toch ook. Uh, een volgende... Uh, artiest die uh, in de krocht veel is geweest... ik heb hier... Uh, het laatste jaar dat hij in de krocht speelde... volgens mij was 2016... toen hij V Klaassen begeleidde... Uh, is Cor Bakker. Cor Bakker, zeer virtuoos. Uh, we kennen hem allemaal. Uh, een echte uh, jazzliefhebber. Hij heeft ook zijn jazzprogramma... maar dan uh, op een andere zender op zaterdag dacht ik... Uh, we gaan nu luisteren naar Cor Bakker... samen met Louis van Dijk. Ik draai dadelijk ook nog wat van Louis alleen... want ook die was uh, ooit in de krocht in 2005. Maar nu gaan we luisteren... naar een nummer van de CD... The Windmills of Your Mind... Uh, waar Cor en Louis begeleid worden... door ook alweer mensen die ontzettend veel in de krocht... als uh, begeleiders, als sidemen... Uh, gespeeld hebben, namelijk Edwin Corzilius op bas en Frits Landersbergen op drums, nog aangevuld met Jeroen Rijk, die ook vaak in de krocht is verschenen. Uh, dit komt dus van de cd Windmills of Your Mind uit 2002. We gaan luisteren naar Song for Louis. waren de klanken van Cor Bakker en Louis van Dijk. Als u trouwens nog eens uh, dat trio uh, bezig wil zien... dan uh, moet u weer eens op YouTube kijken naar Che Louis. dat fantastische muziekdocumentaire... Uh, over de voorbereiding van een concert... wat de vrienden, namelijk Louis van Dijk, Edwin, Frits en Jeroen... Uh, geven in het kleine dorpje waar Louis zijn Franse buitenhuis had staan. Een ontzettend. Je bent al een, een uur is het ongeveer, ik denk een uur en een kwartier. Maar fantastisch er hoeveel, met hoeveel plezier deze mannen uh, muziek maken. en tussendoor gezellig bij het terras van Louis zitten te tafelen, verzorgd door zijn vrouw Alijt. Een echte aanrader. Chez Louis, te vinden op YouTube. Ja, dan. <coughs> Excusez. Een ook graag geziene gast op uh, de Jazz in Zandvoort was Joke Bruijs. Uh, Joke, de eerste keer heb ik kunnen vinden, dacht ik, was in 2007... dat ze daar kwam zingen in de krocht. En de laatste keer, 2018. Ik heb een uh, opname gezocht waar uh, nog andere bezoekers van Jazz in Zandvoort ook acteren. We horen Joke natuurlijk zingen. Max Jonata, die we vanuit de krocht kennen, die speelt de de uh, North The Big Band onder leiding van Frits Landersbergen. Dus allemaal bekende uh, de krochtartiesten zal ik maar zeggen. We gaan luisteren naar Joke Bruijs in Taking a Chance on Love.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 Here I slip again, about to take that trip again. I got that grip again, taking a chance on love. Now I believe again that I can make life new again. Never again taking a chance of love. I walk around with a horseshoe in Clover. I lie, And rather rabid, of course. You better kiss your foot goodbye on that wall again. I'm riding Give my all again Taking a chance Taking a chance Taking a chance En dat was Joke Bruis Taking a Chance on Love van haar jubileum-cd Young at Heart. Uh, ook graag gezien de gasten in de krocht, het uh, Rosenberg-trio. De laatste keer was in 2019, zag ik uh, op de site van Jazz in Zandvoort. En uh, ik heb van uh, de broers Rosenberg, Torcello op solo-gitaar, Noesje op rhythmgitaar en Nonnie op akoestik-gitaar... Een opname klaarstaan uit 1991 van hun uh, CD Gypsy Summer. Gaat u luisteren naar Entere dos Aquas. Naar de Rosenbergs. Prachtige muziek. ZFM Jazz. En ook First Lady, uh, uh, Europe's First Lady of Jazz, oftewel Rita Reis, wist ook de krocht te vinden. De laatste keer dat ze daar optrad, ik was daarbij, uh, herinner ik me nog, was in 2011. <coughs> Ik heb een nummer klaarstaan van de eerste cd die ze maakte... na het overlijden van haar man Pim Jacobs. En dat was met Cor Bakker, daar is hij weer, ook een bezoeker van de krug, kocht Ruud Jacobs en Frits Landersbergen, zo'n beetje de huisdrummer... en vibrafonist van Jazz in Zandvoort. Een opname uit 1999, I'm Beginning to See the Light.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 In the dark, Can you came and cussed the spark that's a fire on fire now. I never made love by lantern light. I never saw rainbows in my wine, but now that your lips are burning bright, I'm beginning to see. I never cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see light. I never went in for a window or candle lights on a mistletoe. But now when you turn the light down low, I'm beginning to see Shadow boxing in the dark Then you came and cast a spark That's a far on fire now I never made love behind any shine I never saw rainbows in my wine But now that your lips are burning mine Aan Beginning to See the Light. Een andere artiest die regelmatig in de krocht is geweest. is André Vrolijk. Die fantastische jazz speelt op zijn accordeon. In uh, 2022 met, als ik me goed herinner, een herdenkingsprogramma voor Johnny Meijer. Ook nog met lichtbeelden, met uh, videoclips. Hartstikke leuk concert. En ook in 2014 uh, was hij als gast. Uh, in de kocht. In uh, 2003 bacht hij... een uh, cd uit. jazz CD, Getting Sentimental. En op die cd werd hij begeleid... door eigenlijk... Uh, de begeleidingsgroep die we ook afgelopen... zondag... Uh, in de kocht zagen. Namelijk... Frits Landersberg op vibrafoon. Dan Edwin Corzilius... op bas. En Gijs Duikhuizen... op drums. Ze waren er allemaal. En op deze opname horen we ook nog... de gitaar van Martien... Oster gaat u luisteren naar Summerwind. André komt uh, dadelijk had even niet goed op mijn kaartje gekeken. We gaan nu eerst luisteren naar Michael Varenkamp... die ook in 2017 en 2022 in de krocht te vinden was... van zijn cd Lewis spelen we Summertime. Oh, Ja, dat waren dus de legends van Michael Vangerkamp En u hoorde de, de zangstem van Joy Wilkins. En wie zagen we op de drums? Erik Koger, ook zo'n vaste gast in de krocht. Maar dan nu uh, het volgende nummer, André Vrolijk... die ik net al aankondigde met Summerwind. De klanken van André Vrolijk. Uh, ik heb klaarstaan Laura Fiji. Laura die in 2022 uh, afgelopen oktober optrad in de krocht. Uh, heb ik een opname klaarstaan waar zij een prachtige live-opname doet uit Ronnie Scott's in Londen in 2003. En uh, Laura wordt begeleid uh, door Jan Menu op de Noorsax. Jan die we ook uh, in de krocht zagen. Uh, dan even naar mijn spreekbriefje. Op 7 november 2010. Uh, samen met John Engels was hij daar toen. Uh, en uh, voor de rest horen we hier Laura begeleid door uh, Koos Seriersen op uh, bas. En uh, Mirjam van Dam, die we ook als vocalisten wel hebben gehoord. Maar hier te, behoren, te luisteren is als drummer, drumster. Uh, laten we luisteren naar Almost Like Being in Love. This has been a great evening for me. I almost felt like I was in love. Ja, en dat was dus Laura Fiji. Uh, een andere graag geziende gast in de krocht is Tom Beek. Hij was hier dit jaar nog, 2023, met een optreden. Hij was er ook al in 2007. En... Uh, hij bevindt zich op deze uh, LP White and Blue, uitgebracht in 2005, uh, met uh, jazzvrienden waarvan we ook een hoop in de krocht gezien hebben. Tom op de Noord natuurlijk, uh, Ilja Rijngoed, Trombone, Karel Boulet hebben we vaak in de krocht gezien op uh, piano en Fender Rhodes. Martijn van Ittersond komt dadelijk ook weer terug in het programma, hier als uh, begeleider van uh, Tom Beek op gitaar. En Marcel Seriessen, die we ook wel in de krocht hebben gezien op drums. Uh, we gaan luisteren naar een klassiek nummer, namelijk Caravan. ZFM, yes. was uh, Tom Beek Caravan Dan gaan we nu verder met uh, ook weer een uh, gast, ik zei het al, hij begeleide hier Tom Beek en dat is uh, Martijn van Itterson uh, Hij was hier in uh, 2015 in de krocht voor het laatst en werd daar uh, op zijn gitaar begeleid door Karel Boulet, piano Frans van Geest op bas en Martijn Vink op drums we gaan hier luisteren naar een opname van zijn cd Swarms uit 2014 getiteld Chocolate Sprinkles. Het loopt tegen 11, dus hier sterven de klanken van het Martijn van Itterson kwartet even weg. En we gaan er dan uit tot aan de klok van 11 met een big band. De West Coast Dream Band, die ook in de kocht heeft opgetreden in 2021 met het programma over Terry Gibbs. En we gaan luisteren naar het bekende uh, Lionel Hampton nummer Flying Home. En dan zien we elkaar weer na de klok van elven.